Dit van der Linde met het NOS Journaal. Vliegtuigen kunnen weer landen en opstijgen in Nederland. De storing in het luchtverkeersleidingssysteem is voorbij, meldt de luchtverkeersleiding Nederland. Rond 11 uur gisteravond ging er iets mis in dat systeem, waardoor veel vluchten uit moesten wijken naar het buitenland. Luchtvaartmaatschappijen hebben vluchten moeten annuleren of vertraagd uit moeten voeren. Inmiddels wordt het vliegverkeer weer stapsgewijs opgebouwd. De oorzaak van de storing wordt nog onderzocht. Demissionair minister Ollongren zal het Israëlische oorlogskabinet zeggen niet nog verder te reageren op de Iraanse aanval van zaterdag. In Nieuwsuur zegt de defensieminister dat escalatie op escalatie uiterst riskant is. Ollongren spreekt vandaag met de Israëlische minister van Defensie. De hoogste commandant van het Israëlische leger zei gisteren dat er wel een tegenreactie komt, maar dat het land niet uit is op een grote oorlog in de regio. De ziekte blauwtong bij schapen en koeien keert dit seizoen vrijwel zeker terug, zodra, zodra de temperaturen weer oplopen. Deskundigen verwachten dat het dodelijke virus de winter heeft overleefd. De ziekte dook vorig najaar, na zo'n 15 jaar, weer op in Nederland. Dieren krijgen daarbij last van koorts, stijve boten, ontstekingen en een opgezwollen tong. Voor de kust van Domburg wordt de komende weken gezocht naar de lichamen van twee Amerikaanse militairen die in de Tweede Wereldoorlog vermist zijn geraakt. Ze zaten in een bommenwerper die ruim 80 jaar geleden neerstortte voor de Zeeuwse kust. Het wrak is in 2009 al gevonden en afgedekt met een laag zand om stoffelijke resten niet verloren te laten gaan. Dat er nu pas naar de vermiste wordt gezocht komt doordat de techniek nu is verbeterd. Het weer, vannacht regelmatig een bui, daarbij is ook hagel en onweer mogelijk. Bovendien waait het hard. De komende dag af en toe zon, maar toch ook veel regen. In Zeeland een stormachtige wind en het wordt zo'n 11 graden. Dit was het NOS Journaal. Zin in Zandvoort, Zandvoort is zin in ZFM. Met nu de nacht...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 in my place.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 See Don't break my phone